Waar allerlei groepen protesteerden tegen het 40 jaar bestaan van Israël, dat voor de Joodse jaartelling, die 40 jaar viering, al in uh, april had plaatsgevonden. Dus die was al een paar weken voordat ik daar kwam geweest. En wat over de media klopt: journalisten zijn bijna verdwenen uit, uh, uit de bezette gebieden. Wie achtergebleven zijn, zijn de vaste correspondenten van het Nationaal, bijvoorbeeld, of van de Volkskrant. En nou, je kunt ook zien als je bij de censor komt. De censuur is in Israël, alle, alle buitenlandse journalisten moeten zich daar melden. Dan krijg je een apart uh, pasje voor de bezette gebieden. En daar is het heel rustig, je uh, wordt vriendelijk behandeld. En, uh, ik denk dat het voor een deel komt doordat uh, de begin van de opstand voornamelijk gericht is op de demonstraties. Veel demonstraties ook in de buurt van Jeruzalem, wat voor journalisten natuurlijk makkelijk is. Hè. Je vliegt in in Tel Aviv, gaat naar Jeruzalem en... Daar in de buurt, Ramallah is een kilometer of 10 boven Jeruzalem, waar de meeste demonstraties, en dat is makkelijk te verslaan, je bent ook weer snel weg. Nou zijn er veel minder demonstraties, wat weer een apart verhaal is, denk ik, hoe, de, hoe dat gekomen is. En dus is het niet zo, zo makkelijk om, uh, om te verslaan hoe de opstand nou verder gaat. Terwijl ik denk dat de opstand een veel belangrijke fase in is gegaan nu, in vergelijking met het begin. Wat is er veranderd dan? Um, in het begin, dus in december... Een, toen, ik, toen ben ik ook daar geweest... was het een heel spontaan uh, gebeuren... met vreselijk grote demonstraties... Uh, vrij ongeorganiseerd. In de zin dat het natuurlijk wel... gedeeltelijk georganiseerd altijd is geweest... omdat er al jarenlang uh, basiswerk is gedaan... om te proberen allerlei voorzieningen te creëren... mensen in contact te brengen met elkaar, etc. Dus in die zin kan het nooit alleen maar spontaan zijn ontstaan. Maar na een paar maanden zijn... Op verschillende plaatsen nou, het algemeen leiderschap is naar boven gekomen. Wat feitelijk betekent dat er een politieke leiding is gekomen die elke tien dagen een pamflet uitgeeft waarin staat wat die, die, die tien dagen gebeurt. Welke stakingen er zijn, wat voor dagen de demonstraties zijn, in welke plekken de demonstraties zijn, wanneer de winkels open zijn, allemaal dit soort uh, verhalen. En daarnaast is, de, is men begonnen om buurtcomités te maken in de steden. dorpscomités en... Uh, Comité's in de kampen die opgesplit zijn in, in gedeeltes. Je nou, moet je bijvoorbeeld denken wat in het begin een groot probleem was in de tijden van, uh, van de curfew. Dus in de tijden dat de avondklok is, die betekent dat 24 uur per dag je niet het huis uit mag. Dat kan soms dagen achter elkaar duren. In sommige gevallen in Nabloes, in een grote stad, heeft een keer 50 dagen geduurd. Dus in het begin was men daar was dan een probleem dat er gewoon geen voedsel was. Dat er geen medicijnen zijn, dat er geen artsen binnen kunnen komen. Om dat te verhinderen zijn dus die buurtcomité's weer opgesplitst in bijvoorbeeld een comité wat zich met voedselvoorziening bezighoudt. Dat is een comité wat bij iedereen bloed heeft geprikt om te kijken of voor bloedgroepen erin aanwezig zijn. Zo op korte termijn bloedvoorraden zijn, dat dat moeilijk gaat vaak. Financiële comité's zijn, er zijn sociale comité's die zich bijvoorbeeld weer bezighouden met de families van de, van de mensen die doodgeschoten zijn of van de gevangenen. En dit, dat, die hele infrastructuur is een, in feite een hele verdieping van de opstand die de opstand veel en veel verder heeft gebracht dan wat er in uh, december begonnen is. En betekent eigenlijk dat ze begonnen zijn een nieuwe Palestijnse staat uh, te bouwen in de bezette gebieden. welke plaatsen zijn die structuren dan het uh, meest uh, zichtbaar of uitgewerkt? Ze zijn het meest, wat ik zelf gezien heb, in, in de Westbank uh, duidelijk en dan bijvoorbeeld in een plaats als Ramallah is het heel sterk georganiseerd. Wat vermoedelijk te maken heeft met mensen Ramallah zelf zeggen, is dat ze in uh, een grote staking, in 1983, in weet ik weet het dan niet meer precies, eenzelfde soort ervaring hebben gehad, waardoor ze toen ook gedwongen zijn om dit soort comité's op te zetten. die zijn toen weer een snelle dood gestorven helaas, door het gedrag van de Israëli's, waardoor ze dus nu weer makkelijk de hele structuur opnieuw op poot hebben kunnen zetten. En voor de verschillende andere plaatsen geldt het ook. In Gaza is het een stuk minder, omdat daar de grote deel van de Gaza zijn uh, vluchtelingenkampen. En een deel van het werk is daar altijd al overgenomen door de UNRWA, door de Verenigde Naties, die de voedselvoorzieningen en dat soort dingen... Dus mensen zijn er ook veel moeilijker om daar die, die stap te maken naar een zelfstructuur van, voor een nieuwe, nieuwe opbouw. Maar in plaats van Ramallah is het heel duidelijk. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat ook uh, rijke bourgeois buurten, die daar natuurlijk zijn in Palestijnse in dit bezette gebieden, ook uh, meedoen aan die opstand. Dat het gedeelte van het geld van zo'n bourgeois buurt overgeheveld wordt naar bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp in de buurt van Ramallah... Dat er, nou ja, wat het mooie is om te zien, is bijvoorbeeld dat er elk braakstuk in het liggend grond wordt op het moment bewerkt. En dat betekent bijvoorbeeld in zo'n zo rijke buurt met rijke files dat er geen uh, tulpen meer uh, gekweekt worden, maar bloemkolen bij wijze van spreken. Zou je ons iets uh, nader kunnen vertellen nog over uh, die structuur, hoe die eruit uh, ziet en hoe die uh, nu werkt? Ja, nou ja, dan moet je toch een beetje teruggaan in, in de geschiedenis en dan zie je dat, dat vanaf 60, de tacht, begin tachtige jaren de verschillende groepen en fronten van de PLO in de bezette gebieden besloten hebben dat ze niet moesten wachten tot bijvoorbeeld de PLO van buiten hun steun zou geven. Dat ze niet moesten wachten tot uh, het Arabische regime zou overgaan tot uh, het oplossen van het probleem. Maar dat ze de uh, zaken zelf in de hand moesten nemen. Wat er dus sindsdien is gebeurd is dat er heel veel... Basisorganisaties zijn opgericht, die zich bijvoorbeeld bezig gaan met, er uh, zijn vrouwenvakbonden zijn er gekomen, er zijn uh, vakbonden die zich bezig met landbouw, uh, er zijn uh, volkscomités voor opgericht en meer van dit soort uh, initiatieven. En wat je nu ziet is dat die basisgroepen die van het verleden uit uh, gewerkt hebben, een soort serviceinstanties zijn geworden die... De verschillende buurtcomité's die nou opgericht worden ondersteunen. Dus bijvoorbeeld het, het spuiten van, van land met chemicaliën. Om het land te, Dat wordt nou landelijk aangepakt. Of landelijk, in zover als je van landelijk kunt spreken. En gemeenschappelijk wordt voor de hele bezette gebieden de chemicaliën ingekocht. Spullen om het te, te sproeien worden ingekocht. En nou, zo heb je heel veel verhalen. En je kunt het duidelijk zien in bijvoorbeeld in een dorp als uh, van Dat is een van de meer militante dorpen in, in de Westbank, het ligt ten noorden van, van uh, Jeruzalem, ten noorden van Ramallah vrij afgelegen in een, uh, in een vallei en het dorp is uh, twee jaar geleden al begonnen met uh, twee grote corporaties, de meeste mensen van het dorp zijn in een, een, een landbouwcoöperatie en een uh, uh, hoe moet je zoiets noemen een, uh, zeg maar een Krajdenierscoöperatie uh, begonnen en dat, dat samenwerken van hun blijkt nou een heel groot voordeel, ook toen de opstand begonnen is, hoe het dorp bijvoorbeeld uh, reageerde op curfews. Dat betekent dat er, de landbouwcoöperatie op een of andere manier heeft het dorp aanzien komen dat er een, uh, een lange curfew zou komen of een lange militaire omsingeling van het dorp. En gelukkig zijn ze er net in geslaagd voordat het gebeurde drie uh, Nederlandse koeien te kopen, waardoor ze het hele dorp door die hele periode heen met, uh, met melk hebben kunnen voorzien. Aan momenten dat ze problemen hebben met voedsel, wordt ...in het hele dorp bij wijze van spreken, ze zijn op een gegeven moment... ...s nachts met z'n met dertig ezels, met uh, omwikkelde hoeven... ...de bergen ingetrokken om uh, nieuwe voedselvoorraden voor het hele dorp te halen. Nou, en als je in het dorp zelf komt, zie je bijvoorbeeld al een paar kilometer... ...voor je het dorp inkomt, het Verdedigingscomité in werking. Op uh, godsblok uh, zitten kinderen met, uh, met stenen te kijken wie het dorp inkomt. Nou, dat betekent in het geval, je hebt op het bezitgebied... ...zijn verschillende nummerborden in Palestina, je hebt... Uh, Blauwe nummerborden voor de, voor de Westbank, Grijze nummerborden voor Gaza en Israël en Jeruzalem hebben gele nummerborden. Nou, en gele nummerborden zijn natuurlijk absoluut niet beliefd. Dat betekent dat je echt flinke deuken in je auto krijgt als je daarmee zo'n dorp in komt rijden. Als militair zijn die zo'n dorp in komt rijden, wordt via een bepaald systeem doorgegeven dat militairen zijn en dan komen de autobanden op de weg te liggen. Uh, hoe heet het? Kraaipoten worden gestrooid en meer omdat ze werken. Dus je hebt een grote groep die alleen maar bezig is feitelijk met de verdediging van het dorp. Zoals het is vroeg in het dorp uh, de, vlag, de Palestijnse vlaggen gehezen, die de soldaten op een of andere manier probeerden dan weer uh, naar beneden te krijgen. Daarnaast heb je dan een uh, gezondheidscomité. Waarin, uh, tot voor de opstand was het zo dat er bij wijze van spreken één keer in de week twee uur een arts naar het dorp kwam. En vaak kwam die niet, soms kwam die wel, had die geen medicijnen bij, ze kon helemaal niks doen. Sinds de opstand is het nou zo dat er twee keer in de week een middag artsen in het dorp zijn van, uh, van een volkscomité, van een van de fronten van de PLO. En die nemen dus uh, medicijnen mee, wat ze voor, gewoon voor, voor uh, kosten, hoe heet het, basiskosten ook aan de mensen uitdelen. Waardoor de medische voorziening gewoon een stuk verbeterd is in de tijd van de opstand. Dan is er, zoals ik zei, zo'n landbouwcomité wat voor de voedselvoorziening van het dorp zorgt. Wat ook zorgt dat er uh, land bewerkt wordt. Dat ze helpen mensen die kleine stukjes braakliggende grond hebben om dat uh, te bewerken. En zo zie je in zo'n heel dorp dat een hele infrastructuur aan het veranderen is. Dat mensen heel veel met elkaar samenwerken. Dat het hele dorp zich een soort nieuw bewustzijn uh, eigen maakt in die strijd tegen, tegen de Israëlische bezettingsmacht. Hoe heeft zo'n dorp nu uh, contact met uh, de buitenwereld? Veel van de contact met de buitenwereld gebeurt door wat ik zei, door die, die basisorganisaties uit het verleden. Omdat die vaak op, uh, op, grotere, of op landelijke schaal, je kunt nog steeds niet van landelijk spreken, maar op landelijke schaal uh, actief zijn. En daarnaast is het zo dat de, ook in de, in de landelijke leiding van de opstand, daar uh, lopen allerlei uh, structuren naartoe die een soort vertegenwoordiging... Het lijkt bijna op een vertegenwoordiging zoals je het zou kunnen zien in, in de Spaanse burgeroorlog... Zo'n rare structuur die omhoog schrijven naar een, naar een top toe. Het is niet, denk ik, helemaal te vergelijken. Omdat er in de Spaanse burgeroorlog ook veel ideologische principes achter zaten. Waar het hier toch voornamelijk pra praktische principes zijn om die nieuwe staat op te kunnen bouwen tegen de bezettingsmachten in. En de verschillende ideologische ruzies vermoedelijk na afloop komen als die nieuwe staat opgericht is. Maar zo moet je ongeveer denken hoe zo'n dorp weer zich vertegenwoordigt en contact onderhoudt. En er zijn dus heel veel mensen, bijvoorbeeld van zo'n landbouwvakbond... Die een dorp regelmatig bezoeken om te kijken wat de problemen zijn, hoe ze die dingen op kunnen lossen en op deze manier gaat het een beetje. Wat moeten we ons dan voorstellen bij die omsingeling? Bij de omsingeling van dit dorp wat gebeurd is, is dat een van de dorpsbewoners is, is doodgeschoten, wat op zich al een vreselijk bloedig verhaal was. Hij is... Bij een demonstratie is hij opgepakt en mensen denken dat hij heeft gedacht van ja, als ik door blijf rennen schiet hij me overhoop. En als ik stop zullen ze, wel, uh, zullen ze me arresteren, misschien aan elkaar slaan en dan overleef ik het in elk geval. Nou, hij is gearresteerd geworden. Daarna is hij meegevoerd door een patrouille van het Israëlische leger naar een achterafgelegen plek. Een oude vrouw heeft gezien wat er gebeurde. ze hebben hem op de grond gegooid, een mitrailleur op zijn hoofd gezet en die vervolgens overgehaald. En de Israëlis hebben daarna geprobeerd op alle manieren dat het lijk van die jongen weg te werken. Dat lijk is teruggehaald door mensen uit het dorp. Nou, die begrafenis is uitgelopen op een gigantische demonstratie. Er zijn iets van 40.000 mensen op afgekomen op die begrafenis van hem. Het reactie van het leger daarop is geweest dat ze met, uh, met helikopters het dorp omsingeld hebben en met uh, jeeps en et cetera, et cetera. En die omsingeling, dus, daar moet je je voorstellen met helikopters, het dorp ligt bij wijze van spreken een beetje lager in een vallei. En de bergtoppen daar omheen, daar landen helikopters, daar worden soldaten eruit gelaten, daar komen jeeps overal te staan. De toevoerswegen naar het dorp komen, worden met bulldozers uh, on, onbegaanbaar gemaakt om grote rotsblokken op te liggen. Dus je kunt gewoon het dorp niet meer in of uitkomen. Nou, en de bewoners hebben dat omgedraaid in het principe dat het dorp afgesloten is door het dorp in uh, vrije zone te verklaren, grote Palestijnse vlaggen op de moskeeën te hangen, niet toe te staan dat er Israëli's in het dorp kwamen. Er zijn een paar keer dan, ja, je krijgt het geval dat de Israëli's natuurlijk het dorp in proberen te komen, dat hebben ze ook daadwerkelijk verhinderd met uh, in, uh, brandsteken van de voertuigen en dat soort zaken. En die hele situatie heeft dus bijna 50 dagen, of meer dan 50 dagen zelfs geduurd. Waarop de Israëli's op een gegeven moment besloten hebben het dorp weer... Uh, vrije toegang te geven, waar de dorpsbewoners in elk geval zeer sterk uit naar voren zijn gekomen en als gemeenschap heel, uh, heel erg op elkaar betrokken en ik denk veel beter eruit zijn gekomen dan voor die omzingeling van de Israëli's. Dus dat doel hebben ze helemaal niet bereikt wat ze in hun hoofd hebben gehad. <middels> Proberen de Israëli's uh, nu die uh, structuur die is opgebouwd uh, te ondermijnen? Ik denk dat de, wat de meeste mensen aan de indruk hebben, is dat de Israëli's heel lang nodig, ja, nodig hebben gehad om te zien wat het gevaar was van deze nieuwe structuur. Dat ze zich in het begin de hele tijd hebben ge, gefixeerd op demonstraties en uh, het stenen gooien, cetera. En dat die hele nieuwe structuur dus nou op poten staat en dat de Israëli's nou is geschrokken zijn. Je ziet het ook in de censuur die ze bijvoorbeeld doen aan uh, Palestijnse kranten. Artikelen die over deze nieuwe basisstructuur gaan, over deze buurtcomités etc. Die worden er al vrij hard gecensureerd. journalisten die erover schrijven worden aangepakt. Palestijnse journalisten. En ze proberen mensen die in die verschillende comités werken, proberen ze gericht op te pakken. Het probleem is denk ik nauw voor ze dat die comités zo breed gedragen worden door de buurten. Of door, en iedereen het idee heeft zichzelf daar ook in vertegenwoordigd ziet. Dat ze daar volgens mij geen, geen grote stappen meer in kunnen maken. En verder heb ik de indruk dat de Israëli's in elk geval dus, weliswaar denken een bezetting uit te voeren, maar feitelijk moeten ze elke dag weer zo'n dorp, bij wijze van spreken, vooroveren. Hè. Ze moeten elke avond het dorp weer ingaan om de Palestijnse vlaggen uit de moskee te halen, uit de elektriciteitsdraden, et cetera, et cetera. Dus het is steeds weer een constante nieuwe oorlog die ze moeten voeren. En eigenlijk is het dus in die zin ook geen bezetting die ze hebben. Het is steeds weer het veroveren van gebieden en uh, stukjes straat en stukjes vluchtelingenkamp en, en zo verder. In het begin van de opstand uh, speelde hij zich uh, voornamelijk uh, in en uh, rond de stad uh, Jeruzalem af. Uh, hoe is dat nu een half jaar later? Nou, wat, wat nu is gebeurd, je moet bijna denken... In, in het begin was voor de opstand waren er iets van 2.000 tot 3.000 militairen... ...verantwoordelijk voor de hele bezetgebieden, Westbank, Gaza en de Golan. Op het moment zitten er 2.000, 3.000 militairen alleen in Jeruzalem. En dat betekent zo'n overmacht aan en leger en aan politie en bezittingsmacht, dat daar bijna geen initiatieven meer mogelijk zijn. En van de duidelijkste dagen waar het echt heel duidelijk was, was op het eind van de Ramadan. Dus niet het begin van de, van de Saikenfeesten, maar een paar dagen ervoor als in het islamitisch geloof de hemel zich opent en je in direct contact met Allah je diepste wensen kunt, kunt vragen. Op dat moment is het normaal zo dat de, de Haram el-Sharif, wat hier in het westen de Tempelberg wordt genoemd dat die volstroomt met, uh, met gelovigen. Dan moet je echt aan, aan de categorie van honderdduizenden denken, die uit, uh, nou niet alleen denk uit, uh, uit Palestina, maar uit stukken van de wereld daar naartoe komen, om die nacht precies daar uh, te bidden. Nou, deze nacht liep, liep de oude stad van, uh, of de avond ervoor, liep de oude stad van, uh, van Jeruzalem, en dan het Arabisch deel ervan, en het is een stukje stad van, nou, wat zou het zijn, een kilometer bij een halve kilometer, liep vol met 3000 militairen. Dus dat betekent dat er echt elk straatje om de meter een iemand met een metrieus staat. Heel Jeruzalem, verder de toegangswegen werden afgezet door het leger. En in totaal zijn er misschien iets van, van ja, rond de 10.000 mensen die nacht in staat geweest om bij de uit haar om het te komen om daar te bidden. En dat betekent dat. Ook het hele idee van het feest, normaal zijn de straten in de oude stad zijn open, of de winkels in de oude stad zijn allemaal open. Het is een gigantische uh, toestand. Dus nu was het uh, een mensenmassa met vrij gebogen hoofden op weg om een uh, gebeden te doen, maar gewoon niet in staat om daar, zelfs niet in staat om het feest te vieren, ook niet in staat om het uh, politiek om uit te buiten. Dus er is wel een dag nog tot een korte demonstratie gekomen, waar gelijk ook heel hardhandig, hardhandig op is gereageerd. Maar dit is echt zo'n overmacht aan militair waar je zo'n nacht op straat ziet, dat, uh, dat is bijna niet voor te stellen. En op die manier proberen ze, dit is wel een extreem voor, maar die 2-3000 militairen die bijna permanent in Jeruzalem zijn, proberen op die manier in elk geval te voorkomen dat er wat dan ook gebeurt in, uh, in de stad. Zo wat er nou de afgelopen dagen gebeurd is, rond die, uh, die opgraving die ze proberen te doen onder de Tempelberg, is natuurlijk uh, prima dat mensen alsnog uh, zich daartegen tegen verzetten, dat ze op deze manier proberen die Tempelberg binnen te komen. Maar verder is, is Jeruzalem een vrij, uh, vrij trieste stad om te zien op het moment. Onder andere door het leger. En ze hebben dan heel vreemde maatregelen. Je moet bijvoorbeeld denken: je hebt de oude stad, kun je binnenkomen via het Arabisch deel. Dan Dat zijn drie toegangspoorten naar de oude stad: Dus de Damaskuspoort, de Leeuwenpoort en. Herod's He He Gate. Herod's He Gate. Elk er is eigenlijk geen enkele reden om een van die drie poorten te sluiten en de andere twee open te laten als je wilt dat mensen niet in en uit kunnen lopen. Dus wat gebeurt heel vaak, dat een van de drie poorten gesloten wordt. Maar natuurlijk een ontzettende frustratie en agressie leidt bij mensen. Dit is een rail die je echt provoceert op deze manier. Want als je 100 meter of 500 meter naar de andere kant loopt, is de poort open, kun je wel in en uit lopen. Dus er is niemand die het nut van dit soort maatregelen begrijpt. Dus ja, dat leidt tot zo'n zo agressie en daar wordt dan ook met gemak en met uh, graag er gebruik van gemaakt van een paar uh, eenheden van de Israëlische leger, die dan weer zo'n groep mensen aan elkaar slaan. Die, die het is echt volstrekt niet begrijpend afvragen... waarom dit soort poorten op dat moment gesloten is. En daartussendoor uh, gaat het uh, internationale toerisme gewoon door, nog? Ja, de, niet het, uh, het Joodse toerisme heb ik zelf de indruk, maar in elk geval het christelijke toerisme gaat uh, volstrekt door. Dus Herbert's is de ingang voor de, voor de kruisweg en die gaat dan ook zeg maar dwars door de. Door de Arabisch deel van de oude stad. Nou ja, en de vroeg vroeger om uh, uur of zes word je al opgewekt opge met, uh, met de gezangen van de grote groepen uh, gelovigen die dragen nog steeds door de stad lopen. En volgens mij ook niet doorhebben dat er iets aan de hand is. Ze worden, ja, ze, worden, ze worden met bussen daar naartoe gebracht en op het eind staat weer een bus te wachten die ze snel weer naar het veilige westen brengt. En ik geloof niet dat die christenen echt bewust zijn in wat voor gebied ze lopen, behalve dan dat natuurlijk de gidsen hun vertellen dat ze op hun uh, geld moeten passen en meer van dit soort uh, zaken. Maar verder uh, valt het allemaal wel mee voor hun. Eén probleem zal denk ik zijn dat, ook met de algemene staking, niet de algemene staking, maar de winkels zijn elke dag alleen van 9 tot 12 open. Dus het hele souvenirgedeelte, dat missen ze nou natuurlijk. Dus misschien dat daarom ook veel van die christelijke groepen zocht is voorkomen. Maar dit, dat, uh, dat gaat volstrekt normaal zijn gang, ja. En, uh, hoe is het in het westelijke gedeelte, het Joodse stuk van de stad? In het Joodse deel van de stad gaat het leven zich gang alsof je in de Kalverstraat bent. Daar is vrijwel niks te merken van de opstand. En de plek waar je het merkt is bij de Russian Compound. Dat is de plek waar de, de gevangenis in, in het West-Jeruzalem, waar ook veel uh, Palestijnen zitten. En daar zijn ook wel Israëlische mensen, bijvoorbeeld er is een groep Israëlische vrouwen die elke week... Daar demonstreert tegen de bezetting. Wat vaak ook leidt tot agressieve reacties van uh, rechtse sionistische uh, groepen. Maar voor de rest is het in het Joodse deel. Het uh, nou, is, is in feite, laten we zeggen, een kilometer wandeling. En je hebt de indruk alsof je terug in, uh, in Amsterdam bent. Vanuit, uh, ja, vanuit een oorlog. Is het ook niet zo dat uh, de voedselvoorziening daar uh, geraakt is door de opstand? Nee, nee. Dat. Uh, dat is helemaal niet aan te zien. Hm? De opstand heeft echt op geen enkele manier invloed? Alleen via de televisie misschien? Nee, de tv is, de Israëlische tv, heeft een vrij strenge censuur. Ik, bedoel, ik denk beelden, veel beelden die wij hier in het westen zien, die uh, komen in Israël niet op tv. Het is bijvoorbeeld de laatste keer gebeurd in de tijd was dat er in Tel Aviv een stel internationale beelden getoond werden. En de, de mensen in de aula waren voor strikt geschokt dat dit allemaal gebeurde. Beelden die hier al lang gemeengoed zijn, al maanden gemeengoed zijn. En dus die, de Israëlische tv's uh, ook niet. En in West-Jeruzalem is het nog wel voor een deel iets, iets extremere spanning, natuurlijk, omdat er ook wel iets meer soldaten af en toe te zien zijn. Maar als je, zeker als je naar een stad als Tel Aviv gaat, daar gaat het normale strandleven zijn gang en weten mensen echt niet wat Palestijnen zijn. Ook niet dat er een probleem is, of. Tenminste, het, het gros het van de mensen, zeg maar. Natuurlijk is er in Israël wel heel veel dingen aan het veranderen, maar dat is weer wat anders. Hoe gaat dat dan? Want, uh, je krijgt hier toch de indruk in de Nederlandse media dat uh, de kritische linkse progressieve joden zich uh, toch uh, organiseren of zich gaan verzetten op een een of andere manier. Ja, er zijn vrij veel initiatieven van, van de intellectuele culturele bovenlagen in Israël. Maar voor dat verhaal, ik denk, het echt probleem is dat die culturele, intellectuele bovenlaag er absoluut niet in slaagt om contact te krijgen met uh, doorste Israëli. Dat uh, Israël is zeer gevoelig ook is ook voor de propaganda die door Zionistische groepen en partijen geuit wordt. Waarin werk wordt, volgens mij toegewerkt wordt naar een soort groot Israël wat... Zeker geen Joodse staat, maar is maar een staat die voornamelijk gericht is op het overheersen van, uh, van bevolkingsgroepen. Of het nou Palestijnen of Joden zijn, dat zal denk ik voor die heersers van dat grote Israël gedachte niet echt veel meer uitmaken. Maar verder kun je het wel zien dat inderdaad vrij veel uh, culturele en intellectuele uh, Joden zich zeer veel zorgen maken over waar het met uh, Israël naartoe gaat. Nou, je hebt natuurlijk van begin af aan vrede nieuw groepen gehad uit, uh, uit Libanon, uit 82, uit die periode. Die zijn zich langzaamaan aan het opsplitsen in steeds meer gedifferentieerde groepjes en uh, met verdergaande eisen. En de algemene eis waar iedereen denk ik wel achter staat is dat ze uit, uh, uit de bezette gebieden moeten. Maar er zijn ook wel verschuivingen naar een duidelijke erkenning van een twee-staten oplossing. Dus een Palestijnse staat en een Israëlische staat. Maar doen zij ook iets aan uh, praktische hulp? Praktische hulp, uh, dat, is, dat is minimaal. Dus wat uh, op het moment gebeurt is wel dat er elke zaterdag een redelijk grote groep, tot verrassing van de mensen die het in het begin organiseren, maar die groep was al vrij snel 150, 100 tot 150 mensen, dat ze een uh, soort buscaravaan door de bezette gebieden maken bij uh, Palestijnen op bezoek gaan, het, het verhaal laten vertellen wat er feitelijk gebeurt, dus in verschillende plekken naartoe gaan. Maar praktische hulp is uh, nou ja, het, het voorbeeld is natuurlijk wat er met de uh, journalisten is gebeurd... ...die verdacht worden van, of beschuldigd worden van lidmaatschap van de PLO... ...van de groep van uh, DvP. Nou, uh, zelfs Daar is eigenlijk geen praktische hulp, maar het, het, het werken aan een krant die een beetje kritiek geeft... Op, uh, ...of duidelijk kritiek geeft op wat, er in Israël, wat de Israëlische bezettingsmacht doet... ...dat uh, levert je 40 jaar gevangenis op. Die, dat risico loopt in elk geval. Dus praktische hulp op het moment wordt volgens mij op elke manier die de Israëli's kunnen, kunnen verzinnen. En in die zin wat ik daar straks ook zei, is Israël zich meer en meer aan ontwikkelen naar een, niet eens meer naar een Joodse staat, maar naar een staat die zowel de Palestijnse als de Joodse bevolking gaat onderdrukken. Dus de verschillende menselijke initiatieven zijn ook bijna niet mogelijk. Dat zou je dus bij praktisch heel moeten denken. Er zijn natuurlijk wel nog een paar groepen waarin gemeenschappelijk gewerkt wordt, maar tegen de meeste groepen lopen op het moment processen. En ik denk als die processen Stel, de processen lopen mis in de zin dat de Joodse mensen veroordeeld worden tot langere gevangenisstraffen. Zullen die gemeenschappelijke projecten minder en minder gaan worden. Want het is zeer riskant om met Palestijnen samen te werken voor Joodse mensen. Weet je dan ook hoe mensen in kibboetsen daarop reageren? Ja, je hebt wel het verschil denk ik, in de verschillende kiboetsen. Een paar kibboetsen waar we contacten hebben gehad of met mensen waar we gepraat hebben. Je hebt bijvoorbeeld een, een van de eerste Kiboetsen die in Israël opgericht is... Toen de tijd opgericht is vanuit een marxistische-leninistische visie. Bedoeld om. Uh, ik denk ook de eerste mensen die die kibbutz oprichtten waren. Uh, mensen die in Israël uh, geboren zijn. Toen de tijd uh, Palestina. En die die kibbutz gemaakt hebben met het idee om een uh, vluchtplaats te creëren voor joden die door de naties vervolgd werden. En ook vanaf het begin een vrij duidelijk ander standpunt innamen dan uh, groepen als, die geleid werden door mensen als uh, Shamir en Begin. ...die voornamelijk op het veroveren van land gericht waren... ...waar hun ook nog eerder ertoe neigden om land te kopen. Wat natuurlijk ook weer een apart probleem levert. Maar in elk geval het, het streven van het begin af aan wel redelijk te noemen zou zijn. En die mensen voelen zich steeds meer en meer verraden... ...door wat er met, uh, met Israël gebeurt. Die hebben echt het idee dat hun, uh, hun leven hun afgenomen wordt op oude leeftijd. Dat er een uh, feitelijk de grootste vijand... Voor een vreedzame oplossing op het moment niet de Palestijnen zijn, maar de Israëlische machthebbers. En dat is eigenlijk ook de grootste vijanden voor Israël, die zelf de Israëlische machthebbers zijn. En je kunt het aan heel veel facetten zien. Je ziet het aan de censuur die op kranten toegepast wordt. Je ziet het op vervolgen van, uh, van Joodse mensen. Maar je ziet het ook, die, die hele grootheidsgedachten die, die gebruik maken en eigenlijk ook misbruik maken van een Joodse religie, waar ze. Stukjes uitplukken om zich te legitimeren, maar die ze niet als religie ook meer beleven. Wat je ook, nou je hebt behalve de kibbutz een heel duidelijke groep die zich uitspreekt tegen Israël, zijn de orthodoxe Joden. Nou, als je in een orthodoxe wijk loopt, zie je bijvoorbeeld affiches hangen met teksten als dat de Sionisten geen Joden zijn, maar diplomatieke terroristen. En die scheiding in het land is zich op heel veel fronten dus wel aan het voltrekken. De vraag is wat er natuurlijk gaat gebeuren, zeker nu er in november verkiezingen komen en. Iedereen toch bang is dat uh, iemand als Sharon de nieuwe president gaat worden en vanuit die functie vermoedelijk ook de nieuwe dictator gaat worden. Golanhoogte geweest, dat ligt helemaal in het noorden. Wat waren je indrukken daar? Ja. Het, het eerste is dan dat je, voor je in, in, de, in de Golan komt, ga je dus, reis je helemaal door het noorden van, inderdaad, van, uh, van Israël heen. Van, zeg maar, voor je 67 die grens. En dan kom je dus door gigantische uh, militaire zones. De ene legerplaats de na de andere. Dat is echt kilometers kilometers lang. Dat houdt gewoon niet op. Dat is, ...de grote verdedigingslinie van Israël. Dus is ook het gebied waar de meeste aanvallen die uit Libanon uh, plaatsvinden... ...die komen daar tot een eind meestal. Zo die Henk actie van het uh, vorig jaar december... ...die is daar ook in een van die kampen binnengekomen. Ja, Dat het is echt een heel vreemde ervaring... ...door volstrekt grote streek te reizen waar, waar geen dorpen meer zijn... ...geen, ja, geen mensen meer ziet, alleen militairen en heel grote militaire kampen. En op een gegeven moment houdt die streek op... ...kom je door het, een van de mooiste natuurgebieden van Israël natuurgebied wat gebouwd is in, wat ze aangelegd zijn gaan leggen in 1948 daarvoor waren er iets van 17 uh, Arabische dorpen die nou verdwenen zijn en je krijgt dan ook echt het idee van de bomen die, uh, die, die, die, die nou de geschiedenis aan het veranderen zijn hè? de bossen die gebouwd zijn en aangelegd uh, et cetera daarna ga je dus nog verder en dan kom je inderdaad bij vier Druzische dorpen op de Golan die zo op de grens met Syrië en Libanon liggen en die dorpen zien op het eerste gezicht ook heel ervarend uit. Het, uh, mensen hebben denk ik heel hard gewerkt uh, al die jaren door. Ze hebben een vrij grote uh, landbouwcultuur op poten gezet. Het, Golan van de, het verhaal van de Golan is denk ik weer iets anders ook. Het Golan is in 1982 uh, uh, geannexeerd door de Israëli's. Daar is toen de tijd een uh, staking uitgebroken. Die heeft zes maanden geduurd om te verhinderen dat ze geannexeerd worden. is dus een soort... Deal in feite uit te komen dat de Israëlische uiteindelijk geannexeerd hebben, dat hun weigeren zich geannexeerd te voelen. En nog steeds streven naar uh, terug naar, uh, naar Syrië, waar ze uiteindelijk bij behoren. Maar die bevolking is, is heel sterk uit die algemene staking van zes maanden gekomen. Ze hebben in die zes maanden tijd hun hele leven veranderd. Ze zijn als gemeenschap veel meer op elkaar ingespeeld. Uh, ze hebben in die tijd. Uh, de reguleringen spreken, de die er helemaal niet waren, hebben ze in die zes maanden van algemene staken gebouwd. Ze hebben dus allemaal dit soort nuttige gemeenschapswerk in die periode gedaan, omdat ze het andere werk toch niet konden doen. En ik vind, uh, ja, Druze zijn ook een gedeeltelijk een, een andere, andere mensen als Palestijn, dat hun religie voor een deel andere is. Dus ze zijn ook opener naar na veel westerse invloeden. En je ma het zijn heel vreemde dingen. Je moet eens bijvoorbeeld aan het laatste dorp, wat echt tegen de Syrische grens aan ligt, daar loopt een weg omheen. Dat is de, de weg van de Israëli's, afgezet met grote hekken. Dan komt er een groot mijnenveld en dan moet je echt een berg denken met een grote vallei waar het mijnenveld ligt. En dan ga je aan de andere kant de vallei weer omhoog en daar is Syrië. En daar ligt nog een vreemde nationpost op de volgende helling tegenaan. En mensen willen dus, als ze met hun familie willen praten, die nou gewoon gescheiden zijn sinds uh, 67... ...moet je dus op zo'n berg gaan staan en naar de overkant over die vallei heen roepen... ...en hopen dat je familie het daar aan de overkant hoort of omgekeerd. Dus je ziet heel vaak mensen die daar vreselijk hard staan te schreeuwen in zo'n zo vallei... ...die dan verder helemaal leeg is, alleen ja, je weet dat er de mijnenvelden liggen... ...en het enige manier voor familie om contact met elkaar te onderhouden. En, en vreemde dingen daarboven is ook dat het een groot zoetwatermeer waar de Israëli's geen toestemming voor geven om te gebruiken voor irrigatie. En ze gaven tot een jaar geleden geen toestemming om uh, bassins te bouwen, om water in op te vangen, om uh, tot irrigatie over te kunnen gaan. Dat is sindsdien wel toegestaan. Ja, ik vond het een, een aangename plek om te, te verblijven op de Golan. Het probleem voor de mensen van de Golan is dat ze gewoon op een of andere manier, ze zijn met vier dorpen, moet je, je dus voorstellen, ze zijn met 15.000 mensen en tegen een redelijke bezettingsmacht met al die militairen die nog eens achteraan zitten. Ze zijn bijna niet in staat tot, uh, tot echt grote acties. Dus ze concentreren zich meestal op twee, uh, twee dagen per jaar waarin ze gevechten met, uh, met het leger hebben. De ene dag is de onafhankelijkheidsdag van Syrië in de Franse oorlog in 23. De andere is de herdenking van de algemene staking, die staking van zes maanden. En verder werken ze heel hard aan de ondersteuning van de, van de interfada in de bezette gebieden. En dan moet je denken aan het sturen van voedseltransporten, het sturen van medicijnen, het verzamelen van geld en dat soort dingen allemaal. Ja. In het eh, begin van de opstand heeft eh, de Gaza-strook eh, internationaal heel erg eh, in de belangstelling gestaan. Omdat eh, vermoed werd dat dat toch wel eh, het centrum van de opstand was. Je bent daar eh, nu op bezoek geweest. Eh, is het dat nog steeds? Ik denk dat je op het moment niet meer kunt spreken van één centrum. De opstand is in zijn geheel overal toegeslagen. In het begin was het inderdaad zo dat in Gaza de meeste demonstraties waren, ook de meeste gewonden zijn gevallen. Wat namelijk Gaza aan de hand is, is, is een heel groot probleem. Bij wijze van spreken in, in sommige vluchtelingenkampen, de Gaza moet je dus denken: er zijn een paar grotere steden, dorpen en uh, heel veel vluchtelingenkampen met gigantische hoeveelheden mensen in, in echt vreselijke situaties. Maar bijvoorbeeld van, van vluchtelingenkampen zoals uh, het beach Camp, wat op het strand gebouwd is, daar is van de mannelijke bevolking tussen de 15 en de 35. Ik denk gauw iets van 90% uh, gearresteerd. Als je nog niet denkt aan de hoeveelheid gewonden, en, en meer van dat, dan dat, kun je je voorstellen dat ik van die rol die Gaza in het begin van de opstand vervulde, nog heel moeilijk voor hen uh, te dragen is. Nog steeds is het zo dat er vrijwel elke dag wel uh, demonstraties zijn, nog steeds is het zo dat er heel veel gewonden vallen. En in Gaza gebeuren verder heel, heel, heel smerige dingen in de zin dat de Israëli's. Bijvoorbeeld in een uh, situatie waar, uh, waar een kamp onder curfew is. Uh, nou, je moet dan denken aan patrouilles die door de straten lopen, niet echt bedreigd worden en voor de lol granaten binnengooien in huizen. En die granaten zijn uh, gemaakt in de Verenigde Staten. Dus ik heb een heel gaar mengsel van tragers en ik denk dat er nog iets anders, ik kan niet definiëren wat, maar. Er moet een ander soort gas bij zitten. Het resultaat is meestal dat uh, je binnen een paar seconden verlamd raakt. Nou, dan moet je denken aan een hele familie die verlamd raakt. En dat is maar de vraag hoe snel ze in een ziekenhuis komen waar je dan gauw drie, vier dagen nodig hebt om uh, weer bij te komen. En waarin gaat er dus heel veel gebeuren. Zijn, uh, op het moment zijn de miskramen. Er zijn ontzettend veel vrouwen die hun, uh, die hun baby's verliezen. Nou, wat ik straks dus nog een keer zei, je hebt die verschillende bijvoorbeeld met je nummerborden, die blauwe en grijze nummerborden. En wat gebeurde toen we gaza inkwamen? we waren met een uh, taxi uit, uh, uit Jeruzalem, dus we moesten daar werden opgepikt door mensen. Want je kunt met een geel nummerbord, bij wijze van spreken, echt niet rondreizen. Uh, niet ja, het was mooi om te zien dat uh, iemand met een geel nummerbord wel meende een van de kampen in te rijden, en waar vrij snel uit een van de zijstraatjes een uh, een oude bak kwam met een uh, grijs nummerboord uitgage, die die bak volstrekt in de zijkant in die andere auto uh, boorde. En dus ze zijn gewoon absoluut niet meer gediend van, uh, van, minst, van Israëli's of van alles wat daarmee te maken heeft. En dus ook als je in de kampen loopt en je zou zonder begeleiding in de kampen lopen, denk ik dat je bijna gestenigd wordt. Het gebeurde nu nog vaak dat. Uh, ook waar de Palestijnen bij ons zijn, ook mensen die veel mensen in de kampen kennen ofzo. Dat er nog uh, stenen naar je gegooid worden. Echt hoorde dus ze kinderen achter je aanrennen, stenen gooiend. En in de hand gewerkt voor een deel ook door de Israëli's. En wat ze gedaan hebben is uh, de laatste maanden vaak de Israëlse veiligheidsdienst uh, verkleed als, als journalisten uitgevend. De kampen in zijn gegaan, foto's makend met mensen kletsen en zo. En veel van die foto's duiken vaak weer op bij... Uh, uh, Mensen die uh, gearresteerd zijn, die diezelfde foto's kijken te zien. En zodoende duidelijk wordt dat het uh, Israëli's zijn geweest die in de kampen zijn geweest. En dat betekent dat het voor journalisten al, ook onmogelijk wordt bijna om de kampen in te gaan. Dus de Israëli's wat dat betreft aan twee kanten winst, uh, winst maken. En verder, ja, in, in de kampen zelf, hier, het zijn... Het, het zijn echt zo, heel, sinds het begin de opzame wijze van spreken, is het uh, vuilnis niet meer opgehaald. Dus uh, de straten zijn, de winkels zijn dicht, de straatjes zijn leeg, het vuilnis ligt heel hoog. Ter versiering hebben mensen, wat ik straks zei, die, die achtige dingen die een soort zwarte rubberen ballen zijn. Die hangen ter versiering in de elektriciteitsdraden. Die hangen echt helemaal vol ermee. Sowieso in elk huis kan je kunnen zien wat een paar van dit soort dingen laten zien. Na nou, Overal hangen Palestijnse vlaggen. De kampen worden nu langzaamaan afgezet door met uh, ja, die beelden die iedereen wel kent, die grote tonnen die, die de, in de ingangen van de straten worden gezet. Elk kamp probeert ze langzaamaan af te sluiten, de toegangswegen naar moskeeën, omdat daar vaak uh, mensen zich verzamelen, na de, zeker naar de vrijdagsgebeden, uh, gevechten uitbreken. Ik naar het informatieuur. Ik zit hier met Ger te praten over zijn verblijf in Palestina, in Israël. Hij is daar een maand geweest. En naar welke muziek hebben we nu de hele tijd geluisterd? Het is de muziek van een Palestijnse groep. Ze heet Sabri. Dit bandje heet De dood van de profeet. Het is een verzameling van traditionele instrumentale noemers en nummers die meer over de actuele situatie gaan. Over de de onderdrukking van het Palestijnse volk over de niet-solidariteit van de Arabische regimes. En dit is het derde bandje al dat uh, Sabrine heeft gemaakt. Bandjes in uh, Israël en in Palestina verboden. Een van de jongens is uh, laatst een keer, op, of in de tijd dat er was opgepakt, ook 24 uur vastgehouden. En... Behalve aan het verste mosaari, ijs, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, Met de strategie van de leiding van de opstand. Is dat uh, veranderd het uh, afgelopen half jaar? Ik denk niet, niet echt veranderd, wel duidelijker geworden. Wat ik al een keer gezegd heb, je had in het begin de demonstraties heel duidelijk. Daarnaast is die hele nieuwe opbouwstructuur komen. En ik denk de derde belangrijke in de strategie is de, zijn de, de algemene stakingen. Die incidenteel plaatsvinden als belangrijke dagen zijn, dan wordt het hele land platgelegd En die armistaken worden ook verscherpt langzaamaan in de zin dat er minder... dat ook geen enkel, geen enkel vervoer meer op straat is, geen mensen meer op straat zijn. De straten zijn helemaal leeg en de enige die er zijn, zijn de Israëlische soldaten. wat wordt ook voor je ogen het beeld oproep van de orde. Verder is sinds een maand, en dat is denk ik een grote stap voorwaarts... Wordt er naartoe geschreven te uh, komen tot een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Eerst nog in een experimentele vorm of een zachte versie. En uiteindelijk is de bedoeling te breken met alles wat uh, met Israël te maken heeft. Uh, belasting, uh, wetten, uh, noem maar op. En de discussie binnen de, ar binnen de leiding van de opstand is nou bezig in hoeverre en op wat voor manier die burgerlijke ongehoorzaamheid ingevoerd moet worden. In ik denk dat wat uit de meeste pamfletten die uitgegeven worden, behalve pamflet 17 van een tijdje terug, waar er drie versies van geweest zijn, maar de pamfletten die ook daarna weer blijkt, dat de leiding het redelijk met elkaar eens is. Dat vermoedelijk de rechtse groepen in de leiding heel duidelijk moeite hebben met deze lijn. Omdat ik denk dat de rechtse groepen, de bourgeois Palestijnen, die van oudsher het voor het zeer hebben ook, van oudsher de feitelijke over tegenwoordigers waren. ...waar de geldstromen naartoe gingen... ...die zien natuurlijk hun posities in gevaar komen met uh, deze nieuwe opbouw van de Palestijnse samenleving. Maar de groepen, ook de, de, de, de minder radicale linkse groepen... ...en de extremere linkse groepen, radicalere linkse groepen... ...denk dat die, dat zoals uit de pamfletten spreekt... ...het wel met elkaar eens zijn over dat dit, uh, laten we het zeggen... ...de horizon van de opstand op het moment is. Praktisch stellen ze in verschillende pamfletten voor om te komen tot een vervanging van het Israëlische bezettingsleger door de Verenigde troepen en dan te komen zodoende tot een twee-staten oplossing. Niet als het eind van de Palestijnse strijd, maar in elk geval voor Er is te veel bloed verloren om niet akkoord te gaan op het moment met een twee-staten oplossing. Maar die burgerlijke ongehoorzaamheid die zal toch stap voor stap ingevoerd worden? Ik bedoel, die kan je niet via een actiedag afkondigen? Nee, nee. De, de, de, de, de algemene staken zijn een eerste begin van het uh, wijgen van belastingen wat actief, bijvoorbeeld het weigen van uh, verkeersboetes. Uh, en maar wordt, wordt dat steeds natuurlijk verder voortgebouwd. Uh, het weigeren van uh, Israëlische producten, waar hard naartoe wordt gewerkt, wordt alle pamfletten ook uh, steeds weer eisen dat Israëlse producten ge geweigerd moeten worden. Maar aan de andere kant je natuurlijk dat nou, hij zegt te gauw zo'n 150.000 Palestijnen zeker in, in Israël werken. Dus economisch zijn heel veel families afhankelijk van het Israëlische geld. Dus moet er toegewerkt worden naar... Nou, eigenlijk moet er een onderzoek gedaan worden hoe die financiële situatie voor heel veel families is. En te kijken hoe dat op te lossen is voordat je de volgende stap kunt doen. Door ook inderdaad compleet over te gaan tot het breken van het werk in, in Israël zelf. En zo heeft elke fase... Heel grote problemen. Daarbij denk ik dat de consequentie is van, van zo'n economische stap dat er ook toegewerkt wordt naar een nieuwe invulling van de economie, waar afscheid genomen moet worden van heel uh, veel luxe producten, waar je feitelijk komt tot een soort inferieure economie die veel meer op basisbehoeften uh, is gericht dan op uh, de materiële behoeften zoals wij die uh, zouden of zoals die in het Westen geaccepteerd is. Rekenen ze daarbij ook uh, op uh, economische hulp vanuit de Arabische Staten of vanuit de EG bijvoorbeeld? Volgens mij rekenen ze absoluut niet op hulp van de Arabische Staten of de EG. Gaan ze uit van hun eigen kracht en proberen ze die kracht zo stevig mogelijk te maken. Ze hebben denk ik te lang gewacht op hulp van de Arabische Staten. Ook de, de laatste Arabische top heeft weer geen duidelijke stappen opgeleverd. Bijvoorbeeld de, de leiding had gevraagd. ...aan de verschillende Arabische Staten om hun land te beschikking te stellen om guerrilla-strijders op te leiden. Niet één van de staten heeft daar uh, op gereageerd. Dus in die zin uh, denk ik niet dat daar op gerekend wordt. Dan wordt wel, je moet wel denken, er zijn heel veel Palestijnen zelf die in het buitenland leven. En daar zitten natuurlijk ook grote geldstromen, zeker bij Palestijnen die in de oliestaten werken. En op die geldstromen zal zeker gerekend worden. Maar waarom wordt er dan wel gerekend op een uh, spoedige oplossing, zo'n uh, twee-staten-model? Uh, er is voor, uh, voor Palestijnen geen weg terug. En ik denk zolang je als... Uh, nou, je moet het denken, misschien niet, vanuit, niet eens vanuit Palestijns standpunt, vanuit Israëli's standpunt, wanneer de Israëli's op dit moment niet akkoord gaan met een twee-staten-oplossing, betekent dat dat ze een volk alle hoop uiteindelijk zullen ontnemen. En ik denk een volk wat alle hoop ontnomen is, wat dus ook zelf niet meer in zichzelf kan vertrouwen, gaat over tot een handeling die zeker de staat Israël zal laten verdwijnen. Dus ook van de Israëlse kant zou het juist heel slim zijn om op dit moment akkoord te gaan met een twee-staten oplossing. En Palestijnen zelf denken dat ze na twintig jaar onderdrukking ondertussen zo sterk zijn geworden. En zo, wat de interfatten hun ook weer opnieuw bijgebracht heeft zo'n zelfbewustzijn waar ze mee in staat moeten zijn om deze opstand winnend af te sluiten. Maar zal uh, diplomatieke druk van buitenaf uh, daar ook nog voor noodzakelijk zijn? Natuurlijk, ze gehouden, de belangrijkste lijn voor Israël is de lijn naar de Verenigde Staten, naar het Witte Huis. Als het Witte Huis overhaald wordt om de financiële steun aan uh, Israël stop te zetten kan Israël gewoon niet doorgaan met, uh, met de bezetting van uh, de grote delen van Palestina. تقدر الحافه تخش بحلف عنك في مصاري عيش يا بتيش بيجي الفرج ومنك دار الحافه تخش بحلف عنك مصاري اللي وانت طالي اسال لي وان وانت طالي اسال لي غابر رحم صارت صاحي Een uh, laatste vraag dan nog. Uh, in hoeverre denk je dat uh, verhalen die je nu uh, dit uur zo verteld hebt aan ons, uh, dat daar in Nederland uh, belangstelling voor is? Hoe staat dat uh, hier? Ik weet niet hoe het de laatste uh, twee maanden, omdat ik na twee maanden weg ben geweest, is gegaan. Maar daarvoor was het niet echt uh, overtuigend. Als je kijkt uh, naar het uitbreken van de opstand... Moeite die je die moet doen om überhaupt dit verhaal verteld te krijgen, om mensen geïnteresseerd te krijgen. Als je dan kijkt wat er in het voorjaar of in de winter allemaal gebeurd is aan uh, propagandawerk, door de verschillende groepjes en comité's en platforms. En je ziet dan dat bijvoorbeeld inderdaad op de dag dat uh, Israël 40 jaar bestaat, de hoeveelheid mensen die om een demonstratie komen zeer minimaal is. is de Nederlandse regering die. Af en toe in zijn loze kreet laat, maar feitelijk doorgaat met hun ondersteuning van de staat Israël. Media die na de eerste stortvloed aan, uh, aan berichten niet meer geïnteresseerd zijn, het laten afweten. Ja, ik denk niet dat dat de afgelopen twee maanden veel verbeterd zal zijn. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om dit verhaal in Nederland, zeker in Nederland, uh, bekend te maken. Oké, okay, Ger, ik wil je hartelijk uh, bedanken voor dit gesprek. I'm gonna go.